12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Joegoslavië-tribunaal spreekt ex-premier Kosovo vrij. Het kabinet praat met sociale partners over de arbeidskansen van 55-plussers. En Leo van Vliet weg als wielerbondscoach. Er zijn zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden zijn er ook buien. En het wordt 5 tot 8 graden. Morgen zon- en wolkenvelden. Vooral in de kustgebieden een enkele bui. En het wordt hooguit 5 graden morgen. In het weekend is er ook kans op een bui. Overdag is het een graad of 4 en s'nachts is het rond het vriespunt. Opnieuw halen de aanklagers voor het joegoslavië tribunaal in Den Haag bak De Kosovaarse oud-premier Ramush Haradinaj is vrijgesproken... van oorlogsmisdaden in 1998. En onlangs werd ook de Kroatische generaal Gotovina vrijgesproken... voor zijn aandeel in de Balkanoorlog. En toen kwam er al veel ophef in Servië... want de meeste slachtoffers van Gotovina kwamen uit Servië. Dus de vraag is nu, ja, hoe is het nu, correspondent Joost van Egmond... in de Servische hoofdstad Belgrado. Hoe is er gereageerd, Joost? onverwacht wel schandalig, dat zond eigenlijk de reactie door, door alle partijen wel op. Een woordvoerder van de regering zegt dat het nu volledig duidelijk is dat het tribunaal eenzijdig oordeelt. De grootste partij heeft bijvoorbeeld ook opgeroepen om alle samenwerking met het tribunaal stil te leggen. Het, um, het schokt niet, daarvoor was um, men al te veel voorbereid op dit, uh, op dit vonnis. Maar het is wel duidelijk dat het er uh, flink in hakt hier. Haradinaj stond dus terecht voor het Joegoslavië tribunaal. Uh, waar werd hij van verdacht? ...voor um, etnische zuivering van Serviërs in het westen van Kosovo... ...en voor moord en mishandeling in gevangenenkampen... ...om die etnische zuivering ook te bewerkstelligen. Dat um, is een, een belangrijke periode in de Kosovo-oorlog. In 1998 en 1999 waren de Kosovaren eigenlijk hier en meester in dit gebied... ...en zij um, hebben daar inderdaad gevangenenkampen gehouden. Dat heeft ook de rechtbank wel bewezen geacht. Maar wat ze vooral niet bewezen achten, was dat er een patroon was in de mishandelingen die daar plaatsvonden. En daarmee verviel de hele misdadige onderneming het vooropgezette plan waar deze leiders voor terecht stonden. Ja, Gotovina dus vrijgesproken en nu dus Haradinaj eh, ook vrijgesproken. Dat komt flink aan in Servië. Dankjewel voor je uitleg. Joost van Egmond. Duitsland zal de Palestijnse aanvraag voor een waarnemersstatus... bij de Verenigde Naties niet steunen. Het land zal zich vandaag in New York onthouden van stemming. Duitsland steunt wel het doel van een Palestijnse staat... maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken kan zo'n staat... alleen het resultaat zijn van onderhandelingen... tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnse aanvraag wordt waarschijnlijk vandaag... ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN. En die aanvraag haalt zo goed als zeker een meerderheid... Nederland heeft gezegd dat het de verhoging van de, status, verhoging van de status niet zal steunen. Volgens minister Timmermans is de aanvraag niet bevorderlijk voor het vredesproces. En vanmiddag vergadert de Tweede Kamer nog over de aanvraag. Minister Asje van Sociale Zaken wil dat er meer kansen komen voor 55-plussers op de arbeidsmarkt. En hij wil daarover met vakbonden en werkgevers afspraken maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is goed om eerst te beseffen dat we niet een, een magische knop hebben... waar je op kan drukken om dat op te lossen. Het moet wel worden opgelost. Het belangrijkste is om te zorgen dat, uh, dat ouderen weerbaarder worden op die arbeidsmarkt. Dat ze veel meer kans hebben op een baan uh, dan ze die nu ervaren. En Dat lukt alleen maar door niet op het allerlaatste wat te gaan doen... maar door permanent uh, te zorgen dat ze beter geschoold worden. Dat mensen een opleiding erbij kunnen volgen. Dat ze ook gezond en fit blijven. Dat ze zich in hun werk kunnen ontwikkelen. Als je dat allemaal doet, dan zie je dat mensen minder ziek zijn... Um, beter de eindstreep halen. Maar vooral ook geschikt te zijn voor ander werk uh, dan nu het geval is. Ja, veel mensen kijken naar u. Heeft u er nog extra geld voor over? Zeker, maar geld is niet alleen de oplossing. Um, juist vaak denken we, uh, we kopen het af, hier is een beetje geld. Veel belangrijker is, en dat is een verantwoordelijkheid ook heel erg voor de werkgevers. Om te investeren in je mensen. Om te zorgen dat ze goed werk doen. Uh, dat ze niet altijd hetzelfde blijven doen. Want de economie om ons heen verandert zo snel dat dat een van de redenen is dat de ouderen het vaak moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Door samen met werkgevers en werknemers de cultuur te veranderen, permanent te investeren in hoe mensen hun werk doen, zijn mensen veel kansrijker op de arbeidsmarkt. En zeker, daar heeft het kabinet geld voor over, maar de belangrijkste inspanning moet gewoon geleverd worden op de werkplek zelf. Ja, Die werkgevers zeggen ze zijn duur en ze zijn vaak ziek. Een goede werkgever, die weet heel goed dat als je in je mensen investeert... dat ook dan de ervaring en de toegevoegde waarde van oudere werknemers een meerwaarde oplevert. Lager ziekteverzuim, meer winst voor het bedrijf. We hebben dat ook aangetoond in een aantal concrete gevallen. Een verstandige werkgever, die speelt daar ook op in. En juist die vooroordelen van, uh, uh, van het is allemaal te duur, daar moeten we vanaf. Ja, dan zegt de SP van, uh, ja, ze komen toch niet meer aan de slag. Uh, herintroduceer de FUT.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 Nederlandse bierbrouwers komen in het geweer tegen de verhoging van de bierprijs in Frankrijk. Een pilsje wordt daar komend jaar 160% duurder. En dat gaat de Nederlandse bierexport voelen. Kees Jan Adema van de Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel hectoliter Nederlands bier gaat er eigenlijk naar Frankrijk? Op dit moment exporteerden wij zo'n 750.000 hectoliter naar Frankrijk, en dat is 5% van het totale volume wat er aan Nederlands bier geëxporteerd wordt naar Frankrijk. Dus dat is toch wel aanzienlijk, zou je ja, kunnen zeggen? Ja, dat is toch aanzienlijk. Ik bedoel, dat is toch in een, uh, zeg maar in een markt waarin we zitten... die de afgelopen jaren constant gebleven is, soms wat dicht gedaald is... Uh, is dat natuurlijk toch een aanzienlijke hoeveelheid. Maar geldt voor iedereen, hè? dus iedereen heeft er last van. Dus ja, ja het punt is misschien... Uh, ja, u moet niet zo piepen misschien. Nou, het is niet een kwestie van u moet niet zo, moet niet zo piepen. Waar het, uh, waar het om gaat is dat, um, ja, het is zo dat accijnsverhoging uiteindelijk geldt voor alle bierproducenten. Dus ook voor de Belgische, uh, ook voor de Fransen zelf. Overigens, dat is ook de reden waarom de Belgische bierbrouwers met name uh, op hoog politiek niveau in het geweer zijn gekomen. En de drijver daarachter is dat het niet wel alleen voor bier geldt voor alle bierproducenten, maar dat Frankrijk. En ook heeft aangegeven dat ze dat alleen op bier doen omdat ze hun eigen wijnsector willen ontzien. Nou, daarmee maak je oneigenlijk gebruik van het accijnsmechanisme en zeg je van mijn lokale industrie, die wil ik gaan beschermen en het belang in wijn is groter voor de Fransen dan het belang in bier en is dus bereid om daar eigenlijk het bier uh, voor op te offeren. Nou en dat, daar hebben wij met name bezwaar tegen, omdat je ja, dat natuurlijk wel heel erg raakt aan de, aan de onderlinge concurrentieverhoudingen. Ja, mag dat wel van Europa bijvoorbeeld? Nou dat is een hele interessante vraag. Um, wij doen dat niet zelf. Wij doen dat via onze zusterorganisatie. Dat is de Brewers of Europe. Die vertegenwoordigen alle brouwers in Europa. Um, ja, is, is het wel aangekaart. Inderdaad, met name die vraag van mag dat zo? Als dat ook de reden is dat je he, zeg maar, je eigen lokale industrie wilt beschermen. Ja, dat staat wel haaks op, op de open vrije. Mag ik daar wat over hebben? Ja, wat betekent dat nou als je op een terras zit volgend jaar en bestelt een biertje? Hoeveel duurder wordt het dan? Ja, dat is lastig. Hoe gaan, hoe gaan partijen ermee om? Ik hoor Franse collega's die zeggen, nou als je niet uitkijkt is het gewoon een, een euro duren. Nou, daarmee heb je dus wel een heel groot verschil. Tussen, uh, tussen de verschillende productcategorieën. En nogmaals, dat is niet goed. Ook de reden overigens voor ons dat we zeggen... van we willen, hè, we willen toch onze stem laten horen... is dat ook voor de Nederlandse biersector... Uh, het natuurlijk een opstapeling is van uh, maatregelen die er plaatsvindt. Hè. We ja. hebben vanaf 1 januari ook een 10% verhoging. Het kabinet heeft aangegeven vanaf 1 januari 2014... Ook nog eens een Ja, en we zien de illegale import in Nederland ook enorm toenemen. Nou, dat allemaal bij elkaar leidt ertoe dat uh, ook een stuk werkgelegenheid in Nederland... waar we toch zuinig op moeten zijn, als je niet uitkijkt, toch onder druk komt te staan. Duidelijk standpunt, meneer Adema van de brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. Dank u wel. In Irak zijn bij bomaanslagen op shiitische doelen zeker 31 mensen omgekomen. 31. Tientallen mensen raakten gewond. Twee bommen gingen af bij een restaurant in de stad Hilla, waar vooral shiitische moslims wonen. Er werden 26 mensen gedood en in de stad Karbala ontplofte in de buurt van een shiitisch heiligdom een autobom. Daar kwamen zeker vijf mensen om. Het is nog niet duidelijk wie die aanslagen hebben gepleegd. Uh, vaak zijn ze het werk van Al-Qaeda of andere soenitische strijders. De omzet in de horeca lag in het derde kwartaal 0,6 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat komt door de hogere prijzen, meldt het CBS. Die stijging is vooral te danken aan de restaurants. Daar groeide de omzet met ruim 2,5 in cafés werd er volgens het CBS minder verkocht. Cafés hebben dat al een tijdje moeilijk. Ook in het tweede kwartaal krompt daar de omzet. En in het derde kwartaal krompt de omzet zelfs met meer dan 3%. Dat betekent dat aantal cafébezoekers zelfs 5% lager lag dan een jaar geleden. Consumenten bezuinigen dus duidelijk aan hun cafébezoek. Sport. Leo van Vliet is niet langer de bondscoach van de Nederlandse wielrenners. Van Vliet heeft in onderling overleg met de KNWU besloten om zijn aflopende contract per december niet te verlengen. Leo van Vliet, goedemiddag, waarom willen jullie niet meer door met elkaar? Uh, de KMU die wil een uh, coach, fulltime coach. En uh, nou ja, dat kan er helemaal niet bij mij. Ik ben uh, daar niet voor beschikbaar sowieso. En ik heb natuurlijk ook wel een beetje moeite. Ik heb het nu vier jaar gedaan. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje moeite met. Uh, ja. Uh, sommige instellingen of de instelling van sommige renners. U hebt een beetje gemopperd na het WK, ja. dat de Rabo te veel gepemperd werd. Heeft dat een rol gespeeld bij de beslissing? Ja, niet, niet bij mij, maar uh, niet, niet dat de Rabo uh, daar iets over zou zeggen of zo, maar wel dat ik, uh, nou ja, dat het voor mij was heel belangrijk. Ik doe het iets met, met heel veel uh, passie en met... Alles wat ik. Ik gooi alle, alles in de strijd. En als ik zie dat het niet, uh, ja, dat het niet werkt, ja, dan, uh, dan is het niet aan mij besteed om daarmee verder te gaan. U was gepassioneerder dan de renners? Nou, ik had wel eens. Die, uh, nou ja, dat zeg je wel eigenlijk wel goed. Ik, uh, ik denk dat ik uh, meer gemotiveerd ben dan de renners uh, als ik het soms zo even bekijk. Heeft u dat ook van de KNWU teruggehoord, die opmerkingen? Nou, in het persbericht heeft uh, Wintels zelf ook aangegeven... Dat, dat ze natuurlijk wel begaan waren met mijn manier zoals ik het deed. En, uh, ja, het is ook een moeilijke situatie, omdat je ze maar een week per jaar hebt. Ik heb verder geen invloed op het programma, op, op de renners. Dus ik, ik, ik, moet, uh, ik moet in een week tijd moet ik het uh, rondkrijgen. En maar één WK in de zoveel tijd in eigen land, hè? Ja. Nou ja, dat, dat, uh, nou ja en, en als ik dan zie hoe we daar gereden hebben... Ja, dan ben ik zeer teleurgesteld over. En uh, dan denk ik bij mij, ja... En heeft u van de KWU dan ook wel steun gevoeld? Want u bent de bondscoach ten slotte. Dan kan zo'n KWU zeggen. Ja, inderdaad, die man heeft gelijk. Uh, er moet eens wat veranderen aan die mentaliteit. Voelt u zich gesteund? Ja, of ik dat voelde. Ja, echt, daar, ja. Hebben ze, daar hebben ze niet echt aan. Uh, ze hebben gezegd dat ze wel tevreden zijn over hoe ik het gedaan heb. Omdat ik het gewoon op een aparte manier gedaan heb. Ik denk met veel overgaven. En dat is ook de enige manier om. De, je moet die renners motiveren om die wedstrijd juist beter te doen als de rest van het jaar. Want we kunnen nu niet zeggen dat we in Nederland renners hebben die twintig wedstrijden winnen en dan een WK slecht rijden. Mm. Dus het, is, het is een lijn die het hele jaar is. En ik heb geprobeerd die lijn te doorbreken, door mijn manier van werken. En ja, ik denk dat het met een bepaalde mentaliteit of, of van de huidige wielrenners is dat gewoon een stuk moeilijker. Vertrekkend bondscoach Leo van Vliet, dank u wel. Het is 13 over 12. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het Joegoslavië-tribunaal heeft de vroegere premier van Kosovo vrijgesproken van oorlogsmisdaden tegen Serviërs en Albanese. Duitsland steunt de Palestijnse aanvraag voor een waarnemersstatus bij de Verenigde Naties niet. En u hoorde het net: Leo van Vliet, weg als wielerbotscoach. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is een spannende dag voor Google in Duitsland. Um, in het mediaforum Melo van Hintem van de Volkskrant en Joost Niemuller... van de dagelijkse standaard. Het gaat onder meer over FOP-wetenschapper Diederik Stapel... die gisteren zijn excuses aanbood in een zelfgeschreven excuusbrief... En die mocht hij voorlezen bij de NOS. Ik voel diepe, diepe spijt voor de pijn die ik anderen heb aangedaan. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. De waarheid was beter afgeweest zonder mij. En dan de nieuwsquiz. De topscore is nog steeds eh, 60. De kandidaat van vandaag die heet Rini Mees en die komt uit Den Bosch. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De NOS pakte gisteren flink uit met die verklaring... Dus van die voormalig hoogleraar sociale psychologie, Diederik Stapel... over zijn frauduleuze praktijken. In de studio is de hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Gelauf. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Stapel achter een uh, bureau. Uh, het leek bij hem thuis... En daar las hij zijn verklaring voor. Waarom gekozen voor deze vorm? Wij hebben um, een poosje geleden ge, uh, hebben wij contact gelegd met uh, Stapel. Uh, en het verzoek neergelegd om hem te mogen interviewen rond uh, de dag van gisteren. Omdat dat natuurlijk een belangrijk nieuwsmoment zou zijn. De uitkomst van het rapport. Ja. Uh, dat wilde hij niet. Hij wilde uh, geen vragen beantwoorden. Hij wilde alleen uh, zijn eigen verklaring voorlezen. Uh, nou, Daar hebben we over nagedacht of we dat zouden doen. Uh, dat hebben we gedaan omdat we... Uh, het nieuwswaardig vonden wat hij te vertellen had... over wat hij gedaan heeft om hem te zien en horen dat te vertellen. Het gaat hier om de grootste wetenschapsfraude in de Nederlandse geschiedenis. Daar wil je uh, zoveel mogelijk van weten. Uh, dat, dus dat maakt het logisch om het als nieuws te beschouwen... en al dus besloten en al dus uitgezonden. Ja, maar uh, geen vragen stellen, dat bepaalt hij toch niet? Ja, dat bepaalt hij wel. Uh, als je iemand zegt van, ik wil alleen een verklaring voorlezen... en uh, ik beantwoord geen vragen, uh, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, nou, dan ga ik weg. Of je kan zeggen, ik vind het zo nieuwswaardig dat ik het toch uh, opneem. Uh, en daarvoor hebben wij in dit geval gekozen, gezien de nieuwswaarde. Is ook niet zo heel ongewoon, hè? Het komt denk ik heel veel voor dat het OM, rechters, ministers, CEO's woordvoerders, dat die verklaringen voorlezen, geen vragen beantwoorden. Komt heel vaak voor. Wil niet zeggen dat je het allemaal maar blind moet uitzenden. Zeker niet. Je moet het voortdurend op de nieuwswaarde beoordelen. En dat is wat we gedaan hebben. En ik denk dat het heel veel nieuwswaarde had. Uh, ik niet alleen, geloof ik. Want ongeveer op, in elke krant vanmorgen kom ik stukken uit die verklaring tegen. Ja, want hij, uh, hij komt ook van de week nog met een boek uit, ik geloof eind van de week. We uh, hebben niet het idee dat je dan toch gebruikt wordt voor een uh, ja, soort marketingplan van uh, de firma Stapel. Natuurlijk heeft hij uh, een belang. Um, um, en het belang is in dit geval uitleggen wat hij, um, wat hij gedaan heeft en waarom. Ja, en hij heeft er een boek bij geschreven en dat wil hij ook verkopen. Natuurlijk, heeft, natuurlijk is dat belang er. Maar iemand die je in het journaal haalt, een journalist, die met iemand praat, iemand heeft altijd een belang. Er is altijd een belang om een boodschap te vertellen, die boodschap over te brengen. Uiteindelijk kom je voor de keus uh, vind ik het zo nieuwswaardig dat ik het uitzend of niet. Uh, ondanks het boek en ondanks dat je geen vragen kan stellen. Uh, wij vonden dat heel erg nieuwswaardig. En dat vind ik nog steeds. En ik zou het morgen precies zo doen. Ja, en over die verklaring nog even. Want uh, daar is ook wel discussie over. Hoe oprecht was het nou dat hij wat hij, wat hij daar zei? Heb je daar ja, nog een Dat moet, moet iedere kijker en luisterer zelf maar beoordelen. Um, dat, dat kan ik. Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Misschien nog even over die verklaring. Wat ik ook vaak gebeurt. Is dat mensen een, mens een schriftelijke verklaring. Um, uh, opstellen. Die sturen ze dan naar het ANP. Uh -huh. Het ANP verstuurt dat naar alle kranten. En alle kranten nemen daar dan zinnen uit over. In feite is hier hetzelfde gebeurd. Alleen het is niet op schrift. Het is in beeld. Uh, maar ja, wij maken televisie. Ik vind het uh, boeiend en interessant. Uh, en, en bij het nieuws horen om... de man achter die, wetenschapsfraude, die grote wetenschapsfraude... voor het eerst te zien... Dus je ziet hem ook. Dus per saldo uh, is dat niet heel veel anders dan, dan vaak gebeurt. Dus in die zin ben ik ook wel verbaasd over alles wat er in mijn richting komt. En alle vragen daarover. Alsof hier iets, hier, hier, iets heel erg unieks gebeurt. Mm. Je uh, zegt dit, ook, uh, dit, dit, dit gebeurt in de journalistiek voortdurend. Ja, je zegt ook, ik sta erachter en ik zou het zo weer doen. Absoluut. Ja. Dank je wel, Marcel. Uh, de KRO gaat steeds uh, verder in het beschermen van het imago van Boerzoek Vrouwen. Een marketingbureau in Overijssel mag om die reden dan ook geen regionale Yvonne Jaspers meer inzetten om de regio onder vrouwen te promoten. De campagne leunt volgens de KRO te veel op de populariteit van het kijkcijferkanon Boerzoek Vrouw. Voor de campagne zocht het marketingbureau naar drie gezellige vrouwen die op de foto zouden gaan met een VW busje. De actie werd al snel uh, omgedopt tot Yvonne's gezocht. Maar de KRO was not amused en intussen is de Overijsselse campagne gestopt. Nieuwe gezichten bij NOS Studio Sport. Het presentatieteam wordt uitgebreid met twee nieuwe gezichten. Rivka op het veld, mooie naam als je in de sport werkt, en Sjoerd van Ramshorst. De twintigers gaan een paar keer per week de luncheditie van het sportjournaal presenteren. Het duo mag dan wel piepjong zijn. Ze weten van de hoed en de rand, want ze draaien al een tijdje mee op de sportredactie. In de Duitse Bondsdag wordt vandaag een wet behandeld die het auteursrecht uitbreidt. En dat kan flinke gevolgen hebben. Als de wet wordt aangenomen, is het voor Google News bijvoorbeeld niet langer mogelijk om in een overzichtspagina te verwijzen naar nieuwsberichten. Ik praat erover met Marja Verburg, die is redacteur van Duitslandweb.nl. Marja, goedemiddag. Goedemiddag. Google is boos. Hebben ze een punt bij dat bedrijf? Uh, nou ja, in die zin, uh, ja, ze hebben wel een punt. Ze vinden zelf dat uh, die uh, wet Luistingsvoetsrecht indruist tegen de vrijheid uh, van internet. ...en dat informatie minder toegankelijk wordt. Um, en ze willen niet betalen dus, voor de informatie die ze van kranten uh, krijgen. Ja. Moet je even, misschien even uitleggen? Een krant plaatst een, een nieuwsartikel. Uh, Google verwijst daar dan ja, naar. Ja, Google, Google heeft grote zoekmachines. En in die zoekmachines uh, gebruiken ze niet alleen de kop van kranten... ...maar ook kleine stukjes tekst waarin iets staat ja. over waar het bericht over gaat. Dus als, als, je nieuws, zoekt, als je het nieuws wil weten, dan heb je in feite heb je genoeg aan die kleine stukjes... ...en dan ga je in principe niet meer naar, die, naar dat grotere verhaal. Uh, nou ja, ik wel, want ik moet veel ja. meer weten. Dus de meeste mensen klikken door... Dat is ook wat Google zegt. Uh, ja. De kranten profiteren, want ze krijgen meer bezoekers via onze zoekmachines. Ook van, uh, van die zoekmachines. Ja, maar, maar die kranten zeggen juist ja, het tegenovergestelde: zeggen we ja, die mensen komen niet meer op onze eigen sites. Nou, en, en die kranten zeggen, Google verdient heel veel geld uh -huh. met onze stukjes tekst. En daar willen wij van mee profiteren. En die wet moeten ervoor zorgen dat Google gaat betalen voor, die, uh, nou ja, voor het gebruik van die fragmentjes. Ja, hoe, hoe ligt dat politiek gezien in, in Duitsland? Um, nou ja, eh. Het is een wet die door de, uh, de regeringspartijen, CDU en FDP, nu wordt ingebracht. De oppositiepartijen zijn tegen. Er is over het algemeen veel verzet in Duitsland tegen Google en Facebook. Dat heeft een iets andere achtergrond, want daar gaat het vaak om privacygevoeligheid en bescherming van persoonsgegevens. Dat speelt hier niet. Dit is de uitgeverijwereld, de krantuitgeverijwereld, die mee willen verdienen aan de winsten die Google maakt met hun... Uh... Informatie. Duitsland heeft het een sterk medialandschap. Ze dus hebben ook nu te maken met faillissementen van kranten. Dus die willen daarom mee verdienen. Maar um, er zijn nu ook juristen opgestaan die zeggen dat die wet juridisch onhoudbaar is. Um, er is een actie van Google waar ze proberen burgers te activeren. Ja, verdedig Incard jouw web heet dat hè? He? Ja, verdedig je net precies. Daarmee willen ze dus burgers activeren om uh, tegen die wet te stemmen. Of in ieder geval en, en parlementariërs daarop aan te spreken. Die hebben vrij veel bezoekers. En er is ook een vrij sterke lobby uh, in Duitsland voor vrijheid van internet. En het gekke is dat de minister van Justitie die deze wet nu inbrengt... ook uh, in eerdere gevallen juist heel erg voor het gebruik van vrijheid van internet was. Ja. Grote, dus, grote vraag, er is, twee kant aan. Ja, grote vraag natuurlijk is voor jou als Duitsland-kenner. Wat, wat gaat dit nou uiteindelijk worden? Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Um, uh, de, de, ze hebben het in een regeringsverklaring opgesteld uh, in 2009 dat ze dit gingen uh, regelen... Uh, maar er zijn ook binnen de regeringspartijen uh, tegenstanders. De oppositiepartijen zijn sowieso tegen. Ze hebben, praten er vandaag over. Dan komt het nog in allerlei commissies. Dan praten ze er nog een keer over. Dus het is de vraag of die überhaupt aangenomen wordt. Ook omdat er dus juridisch nogal wat haak en ogen aan zouden zitten. Oké, okay, nou jij blijft het volgen. Als er meer nieuws is, dan bellen we je weer. Marja Verburg, redacteur Graag. van Duitslandweb.nl. Dank je wel. TV-programma Sta op tegen kanker heeft gisteren 952.000 kijkers getrokken. Dat is minder dan de twee voorgaande edities, want daar keken meer dan een miljoen mensen naar. Aan het aantal bekende Nederlanders zal het niet hebben gelegen. Onder andere Bluf, Keen, Gerard Joling, Do en Karin Bloemen traden op. En Giel Beelen, Irene Moors en Anita Witsier vertelden over hun ervaringen met kanker. Ook de commerciële kijkcijferhit The Voice of Holland werd uit de kast getrokken... om meer donateurs te krijgen voor KWF-kankerbestrijding. Kanker kan ons allemaal op elk moment raken. Kanker is blind en maakt geen onderscheid tussen leeftijd of kleur. Kanker is een ziekte die we samen kunnen en moeten bestrijden. Daarom staan wij op tegen kanker. Sta ook op tegen kanker. Bel 0800 1160. Dankjewel. Aan het eind van de avond waren er bijna 40.000 nieuwe donateurs bijgeschreven. En dat is wel een record. Hoezo armoede? Ja, in het kader van de actieweek Hoezo armoede bij de publieke omroep... praat ik elke dag even met Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. Leon, hartelijk welkom weer. We hebben het al gehad over projecten in Davour, Liberia en Peru. Vandaag zoeken we het ietsje dichter bij huis. Ja, er is ook armoede in Europa natuurlijk. Dat, uh, dat laten we wel eens liggen. Maar wij werken ook bijvoorbeeld in Moldavië. Dat is een van de allerarmste landen van Europa. Het ligt uh, tussen, tussen Wit-Rusland en Roemenië aan de Zwarte Zee... En uh, het gaat daar heel slecht, in zekere zin, qua economie. Uh, het gaat wel iets beter politiek. Uh, Moldavië heeft zich uh, bekend dat ze zich eigenlijk willen aansluiten bij de EU... Nou ja, omdat het natuurlijk op dit moment niet erg populair is... met de Europese crisis om arme landen erbij te krijgen... ziet het er niet uit dat ze daar uh, snel resultaat mee boeken. Wat je wel ziet, en dat is in heel veel landen... dat is dat in de hoofdstad, Chisinau... daar gaat het eigenlijk best heel erg aardig. Maar in de arme regio's daarbuiten daar gaat het ontzettend slecht. Een deel van uh, Moldavië dat, uh, heeft zich afgescheiden... En die is een beetje Moskou onderhorig. Hè? Dat zie je wel veel rond de Zwarte Zee, uh -huh. dat gebieden zich afscheiden... en eigenlijk naar Poetin luisteren en naar de voormalige communisten... als het ware proberen uh, die democratisering tegen te houden. En dat houdt heel veel ontwikkeling uh, houdt dat tegen. En daarom werken jullie daar samen met een tv-station... dat heet uh, De Nester TV. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment... En wat is dat dan voor, voor station? wordt hij enthousiast ontvangen door de mensen? Ja, wat heel interessant is, is dat er eigenlijk geen contact is tussen die afgescheiden regio en de rest van Moldavië. Maar wij steunen een keten van regionale televisiestations, zeg maar zoals bij onze regio uh, TV Oost en TV Noord en West. En die werken samen. En wij steunen dat samenwerkingsverband. En daar zit ook de tv van dat afgescheiden deel in. En zij wisselen heel veel programma's uit. En daardoor wordt heel veel gesproken. En blijft de discussie ook in Transnistrië levend. Om toch weer het land bij elkaar te houden. Dus hoe, hoe moeilijk is het om daar onafhankelijk te blijven? Als je heel moeilijk. Heel moeilijk. Omdat zeg maar door, door 50 tot 70 jaar communistische propaganda... is de, de pers helemaal... Ge, ja, de, alle journalisten zijn eigenlijk... Behept met het, met het propagandistische uh, moraal. En dat moet je breken. Vandaar dat we ook in, uh, in Moldavië bezig zijn met uh, een school voor journalistiek. Die hebben wij zelf opgezet samen met Moldaviërs. Waar we jonge mensen trainen in een de moderne, democratische vorm van journalistiek. Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. Dank je wel. Dit is Radio 1 Lunch het Media Forum. Vandaag met uh, Melou van Hintum, journalist, publicist, werkt onder meer voor de Volkskrant en Joost Niemuller is journalist en blogger bij de Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom allebei. Uh, sta op tegen kanker, dus gisteravond 952.000 kijkers, 40.000 uh, nieuwe donateurs erbij voor KWF Kankerbestrijding. Uh, Melu, wat, wat, jij schreef een column over, hè, gisteren las ik. Ja, dat was voordat de uitzending uh, begon, uh, daarna moest ik natuurlijk nog even kijken, uh, maar de uitzending zelf vond ik tamelijk uh, drakerig eigenlijk, en er zat natuurlijk een enorme zieligheidsfactor uh, in, gaf mensen een verkeerd beeld... Uh, het was heel huilerig. Maar bijvoorbeeld ook dingen die ze zeggen die helemaal niet waar zijn. Maar dat nee, is ook het punt van, jou, van jouw column: één op de drie mensen uh, krijgt, krijgt kanker, kanker. Maar de meeste mensen zijn gewoon oud. Bijvoorbeeld, uh, kanker. Het is natuurlijk ontzettend dramatisch als het je kind treft. Maar het is uh, kinderen onder de 15 jaar, een half procent daarvan. Hè? Ze maakten uh, de, het deel uit van de nieuwe kankerpatiënten. Een half procent. Als je naar de uitzending keek van gisteravond, volgens mij was de helft gewoon kinderen. Dus ze proberen daarmee ofzo, op mensen op hun gemoed uh, te spelen. Dat maar is wat als alle die... mensen kanker hebben en doodgaan, is dat ook erg? Uh, ja, maar kennelijk niet erg genoeg, want het enige wat je zag eigenlijk waren kinderen en mensen in de leeftijd van 30, uh, 40, hooguit begin uh, 50 uh, jaar. Dus dat beeld was heel raar. Het werd dus ook gezegd van de kanker maakt geen onderscheid in leeftijd. Nou, kanker is een ouderdomsziekte, maakt heel duidelijk een onderscheid in leeftijd. En je hebt behoorlijke pech als het je treft wanneer je jong bent. En ik vind het, ja, ik vind het gewoon niet erg, erg fraai om het op zijn vriendelijkste te zeggen om op die manier mensen geld uit de hmm. portemonnee te trekken. joost Jean-Pierre de tv-critics van de Volkskrant, die maakt ook gehakt van die show. Uh, louter emotie, geen nuchtere feiten, ondertoon was voor 5 euro per maand koop je je noodlot af. Uh, vond jij het ook zo? Ja, precies. Ja, ik dacht ik blijf lekker zitten <laughs> met die kanker. Nee, ik, ik, ik, ik, ik vond ook eigenlijk wel een beetje, het zit ook wel een sneuën ondertoon aan. Er zit toch het gevoel aan van als je nou maar je best doet, en dat kun je op een gegeven moment ook gaan vertalen naar patiënten, hè, dan, uh, dan los je het wel op. Was, de dag daarvoor was er bij Paul Witteman en mevrouw die zeiden van dat is, Totale onzin. Je, je, je geneest van kanker of je geneest niet van kanker. het heeft niets te maken met je, je, je, je positieve inslag. Hè? Want, want, want als je, je dan worden, wel doodgaat, dan ligt ja. het dus kennelijk aan je negatieve inslag. Dat dus is een hele verkeerde manier van denken. Maar dat hebben ze daar niet gezegd, natuurlijk. Want het was wel zo dat die Elske van der Wallen, die bij Pau Witterman zat, die, die zei het wel heel reëel. Die zei binnen, binnen nu en uh, twee, twee generaties. Uh, generaties. Ja. Uh, uh, hoop ik dat wij een paar soorten uh, uh, kanker tot een chronische ziekte kunnen ja, maken? Chronische ziekte nou, ook. Tot dus een chronische niet de ziekte, uit. ja, precies. En nu hoorde je alleen maar een einde aan kanker. We gaan kanker overwinnen. Iedereen verdient een morgen. En allemaal van dat soort vreselijke melodramatische taal. Ik denk als je het gewoon heel nuchter houdt. En als je een chronische ziekte is ook niet niks hoor. Dan moet je medicijnen voor slikken. En dan moet je onder controle blijven. En uh, er wordt dan ineens heel luchtig over gedaan alsof het dan over is. Nee, natuurlijk niet. En dat met die BN's werkt dat nog, denk jij Joost, of niet? Nee, ik irriteer me enorm aan die BN'ers... die dan zo'n gevoel zo breed laten hangen van... Uh, ik, uh, die dan vertellen van... ik ken ook iemand en die is doodgegaan. En dan kijken ze in de kamer en dan moeten ze bijna huilen... aan die oom waar ze normaal gesproken natuurlijk nooit aan denken... die dan ineens zo'n grote rol spelen. Het is allemaal zo'n... Uh, ja, het is gewoon hypocrisie en het, het irriteert me echt maatloos. Oh. Dus ik heb hem echt na één minuut uitgezegd. Goed. Nou ja, het levert wel 40.000 nieuwe mensen op die, die geld geven voor kwf Kankerbestrijding zodat het onderzoek er zo door kan gaan. Uh, ja, Dat is nou, natuurlijk heel goed, hè? Iedereen mag, <coughs> mag vinden wat hij ervan vindt. D Dank voor nu. We gaan zo doorpraten over andere zaken in de media. Eerst het laatste nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Ascher ziet niets in het plan van de SP... voor de terugkeer van de vutregeling, regeling De mogelijkheid voor ouderen om eerder te stoppen met werken. Volgens hem zou daar de boodschap van uitgaan dat mensen worden afgeschreven... terwijl er juist werk moet komen voor ouderen. En bovendien is het allemaal peperduur, die fut, zegt Ascher. De vrijspraak van oud-premier Harad Inai van Kosovo... heeft geleid tot woedende reacties in Servië. President Nikolic zegt dat het Joegoslavië-tribunaal is opgericht... om het Servische volk te veroordelen... Eerder deze maand werd ook al de Kroatische generaal Gotovina... en een oud-politiechef vrijgesproken. Russische websites moeten alle videoclips van de punkband Pussy Riot verwijderen. Heeft de rechtbank in Moskou bepaald? Het gaat dan meer om de clips van het anti-Putin-nummer... dat de band in februari speelde in de belangrijkste kathedraal van Rusland.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 Alleen in het uiterste oosten, daar is het minder zonnig. Daar is het overwegend bewolkt. Verder zien we ook in de kustgebieden een aantal buitjes voorkomen. In het binnenland blijft het overwegend droog... al is de kans op een bui niet helemaal uitgesloten. Maar nogmaals, de meeste buien zien we in de kustgebieden. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 5 graden in het oosten... tot 8 graden in het westen. Daarbij staat een zwakke tot matige wind... en die komt uit noordelijke richtingen. Aan zee en op het IJsselmeer daar is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Nou, vanavond dan neemt die wind uh, in kracht af. Uh, ook de buigheid uh, zien we langzamerhand verdwijnen. Het wordt dus een stuk droger. En vannacht uh, ja, klaat het hier en daar breed op. En het wordt ook een koude nacht met uh, op veel plaatsen lichte vorst. Kijken we naar morgen vrijdag, dan uh, is het in het oosten vrij zonnig. In het westen meest bewolkt en later op de dag verschijnen in het westen ook een aantal buien. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. In het weekend wordt het nog iets kouder en is de kans op winterse buien groot. AMBB Verkeersinformatie. Ten zuiden van Amsterdam loopt het vast op de A10 Zuid... in de richting van Amersfoort. Dus Oud-Zuid en Amstel Business Park, 3 kilometer. En op de parallelbaan van de A16 vanuit Breda loopt het vast bij Rotterdam. Tussen de afrit Feyenoord en de Van Brie Noordbrug staat 2 kilometer. En daarom is op de parallelbaan de rechterrijst ook dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Melo van Hintem en Joost Niemuller. Um, we gaan het hebben over Diedrik Stapel. Gisteren om drie uur zat hij dus voor de camera's van de NOS. Diedrich Stapel, ik heb hem net fop genoemd... maar er zijn allerlei termen op hem losgelaten. Hij uh, was in ieder geval de man achter die uh, misschien inderdaad... wel grootste wetenschapsvrouw die in Nederland ooit heeft gekend. Um, er mochten geen vragen worden gesteld. Een eenzijdige verklaring die hij voorlas. Joost. Nou, we hebben net de hoofdredacteur van NOS Nieuws gehoord. Wat, wat vind je ervan hoe dat uh, in beeld werd gebracht? Ja, ik zat me even af te vragen. wordt dat de titel van het boek? De waard was beter afgewezen zonder mij. Want ik dacht dat. Uh, dat bracht hij zo natuurlijk. Ik bedoel, het was natuurlijk gewoon een boekpresentatie. waar de NOS gigantisch is ingestonken. Een promo. En we hoorden net een verhaal van. Uh, dit is heel, heel erg gebruikelijk. Eh. Uh, dat, kijk, je hebt wel eens persconferenties waarbij geen vragen worden gesteld. Maar dan wordt er dus de hele alle media worden uitgenodigd. In dit geval wordt maar één media uitgenodigd. En wordt gezegd, jullie krijgen het exclusief. Maar jullie hebben eigenlijk alleen maar een persconferentie. Dus het, is, het blijft gewoon heel bizar dat de NOS hiermee is ingestemd. Milo? Ja, ik vind het ook wel een rare, rare vertoning. Je hebt ook om de redenen die, die je noemt. Ik begrijp niet dat ze dat zo gedaan hebben. En uh, wat uh, Marcel Geloof net zei, van dat gebeurt veel vaker. En ik begrijp dat niet, want er wordt ook vaak wel geciteerd uit verklaringen die mensen dan naar een krant uh, sturen. Hè. En dat vindt dan niemand gek, maar dat is natuurlijk iets heel anders dan wanneer je iemand gewoon voluit de camera geeft en hem zijn hele verhaal op die manier ja. laat Ja, ja goed, vertellen. hij zegt van, uh, en dat is natuurlijk ook vaak zo, volgens mij de Volkskrant vanochtend ook toch stukken van die verklaring ook gewoon overgenomen. Uh, ja, je bent audiovisueel medium, dus dan wil je dat graag ja, iemand man maar, dat in kijk, beeld vertelt. Kijk, hij pikt dus, hij pikt dus helemaal zijn emotionele momentje mee. We hebben hier dus dus een persoon die staat tegenover de waarheid... dan weet we dat de Nederlander kiest altijd voor de persoon. Dus 1-0 voor deze manier. Ook al heeft hij nog zo gelogen... Uh, en dan uh, die leugens, daar bedenken de meeste mensen nog iets heel anders... dan dat je iemand zoals gisteren hoorde, uh, opereert en die gaat dood. Nee, Dit, dit zijn artikelen in een, in een, een blader die niemand leest, dus waar gaat het helemaal over? Dus uh, ja, ja. Nee, maar ik denk echt dat het uh, gewoon... Hier is heel goed over nagedacht. Die PR is gewoon perfect verzorgd. Het boek komt op het perfecte moment uit. Je hoeft geen interviews meer te doen, dit is het... Uh, en ik, ik vind het echt... Ja, ik vind het, ik dus me me het gedaan, de NOS had daar niet mee moeten instemmen. Die hadden nee. gewoon moeten zeggen... oké, okay, we willen met jou uh, exclusief die deal maken. Je kan het bij ons komen vertellen, maar er worden ook vragen gesteld. En we, we ja, mogen of doen ze hadden het... het iets creatiever moeten doen... en het op moeten nemen, die moeten, uh, dat, dat anders moeten monteren... met uh, he, daartussen bijvoorbeeld uitspraken van die uh, Pim Leveld... Die, uh, of Leveld, ik had het echt gezegd, niet hoe ze naar mij spreekt... die dat onderzoek naar hem heeft gedaan. Dus je had het ook op een andere manier kunnen vormgeven. Want dat is natuurlijk wat de krant wel doet. Hè? Je hebt de Volkskrant voor je neus liggen. Nou, daar wordt die verklaring afgedrukt. Maar die staat dan niet op zichzelf. En dat gevoel had je nu natuurlijk een beetje wel van mm. uh, mensen, ik vond het verschrikkelijk en ga allemaal ja. mijn boek. Nou ja, kopen. goed, in andere bericht, de andere berichtgeving van NOS is dat natuurlijk wel naar voren gekomen. Ook, bedoel, ook die, die, dat onderzoek is natuurlijk uitgebreid belicht. Wel. Ja, maar ik vind toch dat je dat op zo'n manier niet geïsoleerd zeg maar, als ding op zichzelf, want zo kwam het toch wel heel erg over, zou kunnen uh, uitzenden. Ja, het is wel het werk, dus wel, ik bedoel, uh, uh, uh, Geer Wilders is een van de eerste die hiermee begonnen is. Namelijk, nou, ik gewoon alleen maar een Twitter te geven. Van je doet het er maar mee. Uh, op het moment dat mensen dus benieuwd zijn naar wat vindt Wilders ervan, krijg je dus alleen maar dat ene Twitter. Bericht. Ja. En uh, alle kranten drukken dat uh, af. Dus uh, de methode is gewoon heel effectief. Wat vond jij eigenlijk van die, van die verklaring van hem? Was dat oprecht? Een excuses die hij aanbood? Ik heb geen idee. Ik heb een, een, een hele poos geleden gesproken met een um, uh, schijnt uitstekende sociale wetenschapper die hem ook heel goed kent. En die zei dat hij uh, volledig. Uh, geestelijk, zeg maar, in de lappenmand zag. Het zat en dat hij het heel erg moeilijk heeft. Maar ik vind dat kunnen wij niet beoordelen als er een camera op staat. Uh, goed, nou, uh, dat is dat stapel. Vrijdag komt hij met zijn boek. Uh, en dat zullen we dan maar eens afwachten. Dan uh, uh, naar Engeland. Want vanmiddag wordt daar het rapport van de commissie Levenson gepresenteerd. Uh, onderzoekscommissie naar aanleiding van het afluitserschandaal News of the World. Dus de, ja, de misstanden eigenlijk van, van, uh, van, uh, de, van, de, van de pers in dit geval. Uh, premier Cameron nam gisteren in het vraaguurtje daar in Engeland... alvast een voorschot op dat rapport. Even luisteren. This government set up Leveson because of unacceptable practices in parts of the media and because of a failed regulatory system. I'm looking forward to reading the report carefully. I'm sure all members will want to consider it carefully. I think we should try and work across party lines on this issue. It's right to meet with other party leaders about this issue, and I will do so. What matters most, Mr Speaker, I believe, is that we end up with an independent regulatory system that can deliver and in which the public will have confidence. Ja, hij zegt dus eigenlijk, Cameron, dat uh, alle partijen moeten samenwerken om een onafhankelijke mediawaakhond te, te creëren. Die zowel daadkracht heeft als waar het publiek weer een nieuw uh, vertrouwen in kan krijgen. Maar uh, opmerkelijk, want er gaan allerlei uh, ja, uh, varianten over tafel daar. Wat, wat moet er nou eigenlijk komen? En Cameron neemt daar dus een voorschot op, want hij zegt: het moet een onafhankelijke mediawaakhond zijn. Wat vind je daarvan? Joost? Um, nou ja, kijk, ik zou, het is een beetje onduidelijk... of dat nou bijvoorbeeld onder de rechtelijke macht zou vallen. Hè, want uh, dat zien we in deze verklaring niet. Dat zou ik dan weer een hele slechte zaak vinden. Want als het onder de rechtelijke macht valt... dan betekent het dat de journalist zijn bronnen moet vrijgeven. Want dan wordt het, uh, de bewijsvoering openbaar. Daarmee zou dus een heel groot deel van de journalistiek... gewoon onmogelijk worden. Um, dus uh, zoals het nu geformuleerd wordt, klinkt het een beetje... Uh, het zou ook de Raad voor Journalistiek kunnen zijn... zoals wij die in Nederland hebben. Uh, hè, dat collega's erover onafhankelijk beoordelen. Een soort is... zelfregulering, maar uh, dat werkt uh, ook niet altijd. In de praktijk is dat gewoon alleen maar een ritueel. Hè, want uh, men kijkt dan maar naar één ding. is, er hoor en wederhoor toegepast. En uh, nou, als dat niet is, dan is het fout. Uh, terwijl er soms hele goede redenen zijn om dat niet te doen. Dus dat, dat slaat ook helemaal nergens op. Maar ik denk eigenlijk dat het beste is... om uh, de verantwoordelijkheid heel erg te leggen bij de baas. Van, van het medium in, in, in kwestie. En dat je die daar ook heel streng op aanspreekt. Dus dat, is dat is de, de niet, ja. Want die moet dus wel inzicht hebben in die bronnen. Die moet weten waar het over gaat. En als, het, als iemand dan echt nat gaat, zoals bijvoorbeeld hier in het reentje koele wijn bij een NRC, dan hoort zo iemand ook daadwerkelijk ontslagen te worden en niet gewoon uh, bij de krant te blijven. Ja. Nou, wat, wat, dat had nu ook gekund, zeg maar. Dus daar moet je toch een bepaalde constructie voor verzinnen. Hoe, zou, hoe denk je dan dat hij eruit zou kunnen zien? Nou ja, de, de geloofwaardigheid van de krant of van, van het medium zelf staat ter discussie. Ja, op het moment dat er dus enorme remoer ontstaat en, en het medium zelf doet niks... Uh, nou, dan neem je dus het risico dat op een gegeven moment mensen zeggen van uh, die geloof ik niet meer. Melo, hoe sta jij daar eigenlijk in? Want, want gus gaat het hier wel om afluisteren. En dat is wel even ja. een hele specifieke zaak. Dat is gewoon strafbaar natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, nee, want eerst even over die camera. Want die, die, dat onderzoek wordt dus gepresenteerd. Maar kennelijk heeft hij het al gelezen of zoiets. We hebben het woensdagochtend al gehad, hè? begreep ja. ik. Ja. Dus hij kon er alvast wat over maar zeggen. Maar het is eigenlijk wel gek dat hij dan, da daarop vooruit loopt. Om al, uh, laten we zeggen, te zeggen wat, welke kant het dan op moet wat hem betreft. Ja, misschien wel. Ja, misschien ook niet als je het al gezien hebt en dat je alvast een beetje laat merken in welke richting je aan het denken bent. Dat doen politici natuurlijk al vaker om dan te kijken hoe het valt en uh, hoeveel dat gebeurt achter de schermen. Maar dus, hij zal het ongetwijfeld een goed moment hebben gevonden om dat ook alvast in publiek een ballonnetje op te laten waar die kans mee, ja. uh, mee maakt. En, en wat, hoe sta jij erin? Wat, wat zou daar moeten gebeuren? Ik vind het lastig. Ik had, ik had vanochtend uh, heb ik wat verhoren bekeken die uh, gedaan zijn. En, uh, en ik had natuurlijk gehoord van het argument van nou, moet, moet er een, een onafhankelijke uh, instantie komen hoe je dat dan ook precies zou inrichten. Of moeten die mensen het zelf gaan doen. En uh, zelfregulatie daar geloof ik sowieso niet zo uh, in. En dat was zeker, zeker uh, nadat ik deze man had gehoord, mag ik het even citeren want ik vond het echt verschrikkelijk. We hebben een brilletje erbij. Welke man hebben we nu Ja, dat ga ik je vertellen. Dat is Paul McMullen van News of the World. Ja. En hij zegt op een gegeven moment tijdens die verhoren... Uh, Privacy is the place bad people need to do bad things in. Privacy is evil. It brings out the worst qualities in people. Privacy is for pedo's. No one else needs it. Nou, ik denk, als je met zulke mensen moet werken... Ja. lijkt me buitengewoon een slecht idee om het aan jezelf over te laten... wat zij wel uh, of niet uh, uh, geoorloofd uh, vinden. We hebben natuurlijk heel sterk de neiging... om te zeggen, ja, vrijheid van meningsuiting is allemaal heilig en dit en dat. Maar ik denk dat uh, journalisten uh, moeten beseffen... dat zij, wat dat betreft, niet uh, uh, hele vrije uh, vogels meer kunnen zijn... gezien de manier waarop ze werken. Ze moeten net zo goed gecontroleerd uh, worden, aan banden gelegd vind ik wat anders... Maar ik zou het helemaal niet gek vinden. En dat moet je dan wel heel goed inrichten. Hè? Wat jij zegt, je moet niet zo ver komen dat mensen hun bronnen zouden moeten prijsgeven. Of dat soort dingen. Maar uh, mm. het lijkt me ook niet dat ze het zelf moeten reguleren... of dat je ja, nu maar gaat afwachten tot er weer een volgende enorm schandaal komt. Ja, en dan moet er iemand ontslagen worden, maar dan is het kwaad alweer uh, geschiet. We ja. moeten er toch iets op voorzien? Waar ze mee komen vanmiddag, half drie is die, uh, is die persconferentie van die, uh, van die commissie. Dan nog even naar de opwarming van de aarde. Uh, de jaren tussen 2001 en 2011 behoren tot de warmste die ooit zijn gemeten. Ook de eerste tien maanden van dit jaar passen binnen die trend. Dat werd gisteren bekend in uh, de VN Klimaattop, in Doha wordt die gehouden, in Qatar... En de WMO, dat is de meteorologische tak van de VN, heeft uh, dat onderzocht. Joost, uh, die gegevens bewijzen volgens WMO dat uh, het klimaat echt verandert. Um, maar je, je leest het bijna nergens meer. Nee, dat is ook helemaal geen nieuws, toch? Ik bedoel, ik, uh, dat het klimaat verandert. Dus, daar zijn zowel de klimaatskeptici als de uh, anderen daar compleet mee eens. Het gaat erom waardoor het komt. Uh, exact, dat nou. is het enige waar we naar benieuwd zijn. En, uh, en dat het in tien jaar gestegen is, uh, ik geloof dat niemand daar meer aan twijfelt. Dus, eh, voorkomen logisch dat het ja? nieuws is. Ben je het mee eens? Moeten we het daarom gewoon laten liggen? Is het gewoon een uh, gegeven? Ja, dus, er zou toch weer iets nieuws aan toegevoegd moeten worden. Ik denk, ik denk dat het wel weer groot nieuws zou worden. Als we, nou dat zeg jij eigenlijk al. Als we erachter zouden komen waarom het zo is. Maar ja. dat is zo, is, nou, die, dat horen we die, al zo vaak. Die baas van de WMO heeft dus al gezegd dat er wel degelijk een menselijke factor in het geheel zit. Dat komt ja. door de Ja, maar nou, hoe groot die is, daar gaat het natuurlijk ja, ook precies. om. En in hoe beheersbaar die is, nou ja. Ja, okay, ik ben natuurlijk geen kenner. Maar wat ik ervan begrijp is. Uh, we hebben de inwerking van de zon. Dat is een gigantisch ding. De aarde is maar een heel klein dingetje. We hebben opwarmingen gehad over de hele periode... waar we ook maar enigszins kennis van hebben en afkoelingen. En dat was allemaal ver voor de industriële revolutie. Dus dat lijkt me toch wel een hele grote factor. En de mens als een zeer kleine factor daarbij. Hmm. Um, want, uh, ik zou de, zeggen, dus goed, goed onderzoek doen. Geen nee, scholderwetenschap, nee, maar, maar wat, echt nee, onderzoek. <laughs> nee, we stapels zetten we hier niet op. Uh, nee, maar ik bedoel, uh, uh, want, die, want die gegevens, ja, die wonen om de zoveel tijd gepresenteerd. En dit ziet allemaal wel veel erger uit dan, dan ooit was voorspeld. Uh, al. Dus het moet ons nog steeds niet ja, er niet in ook altijd weer van ik vraag het maar even beelden <lacht> van die enorme uh, gletsjes... die dan weer zijn ingenomen. Ja. En dan zie je er elders weer een gletsje ja, die weer altijd, groter is geworden. We ja, laten altijd beelden van de Perito Moreno zien. En die stort gewoon altijd vanzelf in. Want dat is een enorme toeristische attractie. Maar goed, ik begrijp het wel. Want dat spreekt heel erg tot de verbeelding natuurlijk. Ik vind het lastig wat je zegt. Ja, het is... Het is de de, de hongersnood wordt er geloof ik een tikkeltje minder. De oorlogen die worden misschien zelfs wel een tikkeltje meer. Maar die zijn op kleinere schaal. En dan denk je ook wel. Hé, hey, daar zou je eigenlijk elke dag de krant vol mee moeten staan met al die ellende. Maar er treedt toch bij bepaalde dingen een, een soort gewenningsfactor op. En dan moet er moet iets bijzonders gebeuren, ja, die... iets speciaals. Willen we weer? Nou ja, de aandacht aan besteden is een beetje cynisch wel. Dat ben ik wel met je eens. Hoe erg is het, hè? Ik bedoel, er komt enorm veel olie vrij... doordat er uh, uh, aan de Noordpool minder ijs is. Dat vind ik verschrikkelijk. En dat als je dan over cynisme hebt... nou kunnen we lekker gaan boren, want de boel smelt af... en dan kunnen we onze aarde nog verder vernielen. Ik betaal, oh, nee. ik betaal een koffie voor jullie. Uh, dan ga je daar <lacht> maar over praten zo in <lacht> <de dagen> ze <lacht> verder op. Want dan laten we het hier even bij. <lacht> ja. Dank dat jullie er waren. Melo van Hitten en Joost Diemullen voor ons uh, mediaforum. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Noi heet het album. Het nieuwe plaats van Eros Ramazzotti is een twaalfde alweer. En daarvan draaien we nu Aberatiami. Esser noi non <zien> solo di nome. Non più due, ma mille persone. In capire la stessa canzone. Ci fa sta insieme. Seguire i ripi del cuore, anche quando par rallentatore. Aspettarsi per poi ripartire. Ci tiene insieme, abbracciami. Bambini, complici come bambini. Non far caso a del mondo, ci fa stare insieme. Abbracciami Verwarmen. Verwarmen, misschien. Omhelsmen, dat betekent namelijk abracia mi, Eros Ramazzotti van de Radio 1 CD van deze week. We gaan de nieuwsquiz spelen doen we vandaag met Rini Mees. 54 jaar uit uh, Sertogenbos. Ja, klopt. Prachtige Den Bosch. Uh, beleidsadviseur, sociale zekerheid zeker bij de gemeente Eindhoven. Ja, klopt. In Den Bosch was dat allemaal lastig of... Uh... Nou ja, je, je, komt, je komt dus ergens terecht. En, uh, ik ben uiteindelijk in Eindhoven beland en werk dan met heel veel plezier. Ja, Eindhoven de gekste. Uh, maar niet daar gaan wonen, toch lekker in het bos blijven. Ja, ja dat heeft toch wel een paar streepjes voor, moet Die, ik zeggen. Het ligt ook gevoelig, hè? over en weer een beetje. Ja, ik snap het wel. Uh, we gaan kijken hoe we verder komen in de quiz. Uh, 60 punten, dat is de hoogste score tot nu toe, door twee mensen neergezet. Leslie Pinas en Gerson van Vliet. We gaan kijken of jij daar vandaag overheen komt. Eerste nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. En... The things I've done. Ik heb gefaald als wetenschapper. I know that the one. Ik heb collega's die het volste vertrouwen met mij samenwerkte een rat voor ogen gedraaid. Ik voel diepe, diepe spijt voor de pijn die ik anderen heb aangedaan. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. Dat is verschrikkelijk. En daar wil ik het nu bij laten. Excuses van Diederik Stapel gisteren nadat de conclusies van het onderzoek naar deze wetenschappen werden gepresenteerd. De hoofdconclusie is de wetenschap heeft gefaald. Vraag 1. Wie leidde deze onderzoekscommissie? Pim Leveld. Is goed. Ruim 15 jaar lang kon Stapel schuimelen met onderzoeksdata zonder dat hij ontmaskerd werd. Vraag 2. Het onderzoek naar de fraude leverde een beeld op van onderzoekspraktijken waarin sloppy science aan de orde van de dag was. Welke Nederlandse term gaf Leveld dit soort wetenschap? Slotterwetenschap. Dat is goed. Een stapel gaf gisteren een verklaring. Hierin zei hij dat hij diepe spijt voelt voor de pijn die die ander heeft aangedaan. En dat hij een boek over de kwestie heeft geschreven. Dat wordt dus vrijdag gepresenteerd. Vraag 3: Een kop uit de krant. Ik lees hem voor en uh, u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. En de zaak is het nu om uh, die bij elkaar te voegen. Dus welke kop hoort bij het, uh, welk antwoord? Steun van een ster. Dat is de titel van die kop. Vraag, uh, de mogelijkheid 1 is, Rafael Nadal was gisteren eregast bij de opening van de 100ste Playground van de Richard Krajacek Foundation. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft gisteravond door steun van bekend Nederland bijna 40.000 nieuwe donateurs uh, opgeleverd. 3. De commissie Levinson presenteert vanmiddag de conclusies over het Britse afluisterschandaal. Acteur Hugh Grant heeft tijdens de verhoren een grote rol gespeeld. Dus steun van een ster. Ik denk antwoord 2. Sta op tegen kanker, hè? Is niet goed. Het was nummer 1. Rafael Nadal. Die was bij de opening van zo'n uh, Richard Kajacek-veldje. Uh, een kop uit de Telegraaf. Uh, Nadal trouwens die sinds eind juni aan de kant staat... met een slepende knieblessure. Hij werkt aan zo'n rentree. Vraag 4. In welke stad was gisteren de opening van deze 10ste playground? Rotterdam. Dat is goed. Uh, deed het samen trouwens Nadal met burgemeester Abu Taleb. We gaan naar vraag 5. een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We moeten nu gewoon het echte verhaal vertellen. En het echte verhaal is dat de eurozone zou moeten worden omgevormd. Dat er exitcondities moeten worden gesteld. Ari Slop. En dat is goed. Van de ChristenUnie en die partij wil dat Griekenland weer teruggaat naar de eigen munteenheid. Vraag 6: De partij heeft ook onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de euro op te delen in twee zones. Hoe worden deze twee eurozones wel genoemd? De euro en de euro. De euro en de euro, dat is goed. Ja, noordelijke en de zuidelijke euro eigenlijk. Uit het onderzoek blijkt dat economisch gezien minder gunstig. Een vertrek van Griekenland uit die euro lijkt de meest gewenste optie. Althans volgens de onderzoekers van de mensen van de ChristenUnie. Dan uh, de laatste vraag. Daar zijn nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Eén term uit het nieuwsaanbod zoeken, het is een onderwerp, geen persoon. En de vraag is heel simpel, wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik doe normaal gesproken in glanzend blik. 3. Sommigen vinden mij een achterhaald promotiemiddel. 2. Veel importeurs willen niet aan mij meedoen. Stop. Autoraaien. De laatste aanwijzing was geweest door de economische crisis zijn er bij mij geen auto's te zien komend jaar en het is inderdaad de autorij het gaat terug de geschiedenis naar 1895 um, toen de in 1893 opgerichting vereniging de rijwielindustrie de eerste rijwieltentoonstelling met vooral fietsen hield vanaf 1900 was het in de huidige vorm dus met auto's. Uh, Wim Wering, bekende autojournalist, zit altijd bij Felix Meurders op vrijdag. Uh, die zegt, ja, dit kan wel eens de laatste keer zijn geweest. Want mensen kijken tegenwoordig op het internet natuurlijk om een auto te kopen. En gaan niet meer per se naar die autorai. Uh, dat is inderdaad wat we zochten. We komen op 7. Dat betekent dat er, uh, als er zometeen 9 goed zijn, uh, dat u al over de hoogste score heen bent. Uh, tot nu toe. Maar meer is nog beter, want er komt natuurlijk morgen ook nog een kandidaat. Dus we gaan kijken hoe ver we komen in deel 2 van de quiz. Volkomen gebrek aan historisch besef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 Vandaag luidt de stelling. Griekenland moet uit de eurozone. Dat heeft alles te maken met het onderzoek wat de ChristenUnie heeft laten doen. En uh, nou ja, dat is een van de conclusies. Het zou voor zowel Griekenland als de andere eurolanden beter zijn... als de Grieken de euro verlaten. Uh, we zijn benieuwd of u het eens bent met die stelling. Of niet juist. Oneens dus. Dat kunt u kenbaar maken door te sms'en naar 7070. 70. Kost wel 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twitter het eens of oneens doe het dan met Hekje Standpunt. Rini Mees is onze kandidaat, 54 jaar uit Den Bosch. Zeven punten in deel 1 van de quiz. Dat betekent dat als ze negen vragen goed zijn nu... dat we op 63 komen. Uh, dan zitten we op boven de hoogste score. want dat is 60. Maar uh, meer is beter, want er komt morgen nog een kandidaat. Dus maar gewoon zoveel mogelijk goed doen, uh, lijkt me. Ik moet de vraag helemaal stellen, antwoord geven of pas zeggen. Goed, daar komen ze. De nationale nieuwslist. In welke stad is voor het eerst sinds jaren een dag uh, een voorbij gegaan zonder gewelddadige criminaliteit? New York. Dat is goed. Hoe heet de staatssecretaris die een paar dagen afwezig was omdat ze van haar fiets is gevallen? Jette Kleinswa. Is goed. In Zuid-Afrika is dit jaar een recordaantal van, van bijna 600 van wat voor dieren gedood? Neushoorns. Goed. RIVM wil dat er wordt onderzocht of wat voor inkt ook in Nederland giftige stoffen bevat. Voor tattoes. Is goed. Welke oud-politica wordt de nieuwe voorzitter van een patiëntenfederatie? Pas. Gerrie Verbeet, tot wat is Pieter Hilhorst gisteren in Amsterdam benoemd? Wethouder. Goed, welke Nederlandse presentatrice krabbelt eindelijk weer op... na een ingrijpende nieroperatie? Pas. Floortje Dessing, de UEFA overweegt om welke competitie af te schaffen? EuroLeague. Europa League rekening goed. De gemeente Scherpenzee wil lokaal wat voor soort verbod instellen? Vloekverbod. Goed, drie medewerkers van welke oliemaatschappij... zijn gisteren voorgeleid in verband met de ramp in de Golf van Mexico? BP. Is goed, een nieuw faillissement van welk land is voorlopig voorkomen? Pas. Argentinië. Hoe heet de minister? Die gisteren voor het eerst een bezoek bracht aan de landmacht. Uh, Henders Plasgaard. Dat is goed. Met wat voor materiaal kan het UMC Utrecht een hazenlip laten dichtgroeien? Pas. Een kunstbot. Over welke Nederlandse voorraad maken de SP en het CDA zich zorgen? Goud. Goed. Welke KRO-presentator krijgt een bijrol in de nieuwe Nederlandse film Mannenharten? Pas. Arie Boomsma natuurlijk. Wie heeft volgens de ambassadeur van Ecuador een ernstige chronische longziekte? Julian Assange. Dat is goed. Welke partij pleit gisteren voor een enkelband voor criminele moeders? Pas. PvdA. Welk land vierde gisteren de honderdste verjaardag? Pas. Dat was Albanië. Die laatste had ik ook niet geweten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, de vraag is, zijn het de negen? Hè? Want uh, dat moesten we hebben in ieder geval om over die zestig heen te komen. Geen idee. Ik denk het wel. Elf. Oh. Dus 77 is uh, vanaf nu de hoogste score. En dat is goed gespeeld gewoon. Nou... Uh... Gedaan. Uh, we wachten morgen even af. Uh, mocht dit uh, de hoogste score blijven, dan uh, gaan de 300 eurotjes naar uh, Den Bosch. En voorlopig mee het normale prijzenpakket... tussen de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, Het was heel leuk om hier te zijn. Leuk uh, om, uh, om uh, op kennis te maken. En uh, hou de telefoon in de gaten morgen, want wie weet bellen we. Want als die 77 blijft staan, dan komt er ook nog een keer 300 euro bij. die kan je volgens mij in de bos heel goed uitgeven. Ja, dat is geen probleem. Goed. Uh, dank voor het meedoen en een goede reis terug. Ja, dankjewel. We melden ons straks terug en dan hebben we een werklunch met een jonge docent. Tim Bartlema heet hij. Hij voert ook actie voor meer jonge docenten op de scholen. Want dat is nog wel eens een probleem. Uh, hoe het precies zit en hoe het allemaal moet, horen we zo na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen NCRV. Nog een paar nachtjes slapen en het is pakjesavond. Wie bepaalt er eigenlijk wat er op het verlanglijstje staat? Je ziet ons niet. We zijn er wel. Adverteerders verzamelen allerlei informatie over het surfgedrag van uw kind. En dat is al op hele jonge leeftijd. Om ze zo precies mogelijk te benaderen met advertenties. En we zijn er. Het is echt, The Big Brother is what you Hoe veilig is dat? Nog kinderen! Een speciale Sinterklaas-special over kindermarketing. Argos, zaterdag, kwart over twaalf. Er zijn geen stoute kinderen Radio 1. Ofwel soms. Het nieuws van alle kanten. De Tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus. En dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl In Hoe Heurt Het Eigenlijk bezoekt Jord Kelder in Londen het duurste appartement ter wereld. Duikt hij in de verschillen tussen een oud en een nieuw geldtuin en mannenliefde bij de adel. Een heel gevoelig onderwerp. Hoe Heurt Het Eigenlijk? Vanavond om half elf bij de Avro op Nederland 1.